Nu bij Spa, Douwe Egbert Filterkoffie. Alle enkel pakken 500 gram. Twee pakken voor maar 14,99. Tot snel bij jouw Spa in de buurt. Het is 1 uur. Goedemiddag, een hele goede middag. van nu.nl hier is Danny Vos. Ja, goedemiddag. De politie heeft nog meer verdachten opgepakt in een groot onderzoek naar babbeltrucs. Eerder werden al twee jongeren gearresteerd en nu zijn ook drie mannen en een vrouw opgepakt. De groep zou vorig jaar geprobeerd hebben onder meer een vrouw in Amsterdam op te lichten. Een van de verdachten deed zich voor als bankmedewerker en wilde sieraden komen ophalen. ProRail wil het een stuk veiliger gaan maken op het spoor. Er komen onder meer honderden slimme camera's. dat moeten dan voor zorgen dat er sneller kan worden herkend of er een gevaarlijke situatie is. Zo zijn mensen op het spoor nog altijd een groot probleem, zegt ProRail, behart van Nederland. Mensen die langs het spoor lopen of op het spoor, die zorgen voor heel veel hinder En dat zijn er per dag wel zo'n 17 meldingen waar we tegenwoordig op uitkomen. ProRail wil dan ook drones gaan inzetten. In Amerika ligt de overheid weer voor een deel plat. Er is een shutdown en dat komt omdat er in het parlement geen akkoord is over de begroting. Dat duurt tot in ieder geval maandag, want dan kan er pas weer over worden gestemd in de Amerikaanse Tweede Kamer. En tijdens nog, Elena Riba Ribakinka heeft voor het eerst ooit de Australian Open gewonnen. Dat is een van de belangrijkste tennis toernooien ter wereld. De tennisster uit Kazachstan won net de finale van Sabalenka. Yes. Zo! Dit is wel klasse zeg van Elena Ribakina en zoals er altijd onderkoeld. Ondergaat ze dit resultaat. Wauw! Zo klonk dat bij Eurosport. Morgen is de finale bij de mannen. Alka Ras speelt tegen Djokovic. Nou, ja, vet. Ik vind het nog steeds uh, echt uh, Echt waanzinnig bijzonder, die Djokovic. 38, hè? Ja. Zo. Ja. Je wilt even die zinnen weer weg? Echt, wat een fenomeen is dat ook. Ja, morgenochtend half tien, die finale. Het weer nog van meer plaatsen. Op de meeste plekken droog. Af en toe ook wat zon, 1 tot 9 graden. Morgen is het vooral een grijs, in het noorden dan weer koud. In het zuiden een graad of 8. Vlichtmeister dan met een behoorlijke file op de A1 van Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. 8 kilometer en een uur en 10 minuten vertraging op dit moment. En op de A4, daarna Amsterdam bij de Nieuwmeer, 5 kilometer en een kwartier. Ja, en Flitsers op de A1 richting Deventer bij 135.1. En op de A6 richting Muidenberg. Onder een viaduct. bij 43. Na het viaduct, na het viaduct. Net als je er overheen bent, daar staat hij. Grijze bus, pas op. Bij 43.4. Tom en Bram. Ja, je kan wel beter goed gewaarschuwd zijn. Hè? Zo is het. Rose, Mars nu bij met je muziek. Hier is APTE. Muziek. Muziek. Muziek. Lekker, even terug naar de jaren 80, Starship bij Q-Music en We Build This City. Het is tien minuutjes over één, de weekendshow op zaterdag. Daar Bram en daar Tom. Ja, ik was toch even benieuwd, Tom. Ik uh, ja, ben benieuwd. Laatst was er natuurlijk weer een personeelsuitje. God, daar hebben we het al en... zo vaak over gehad. Domine heeft het er ook weer over gehad van de week. Oké, okay, uh... dan doen we het niet. <laughs> uh, dan muziek, uh, dan muziek. wat gaan we draaien? Hey, wat wil je weten? Jij nee, joh, was er we, niet bij hebben het, we hebben het er al over gehad. Ja, dan had je trantje moeten komen. Ja, ik wou inderdaad vragen, heb ik wat gemist? Nou, ik vond het wel heel gezellig. Het was wel echt heel leuk. We gingen naar een restaurant waar, ze, waar, de, waar de bediening ook uh, doet zingen. Het is echt leuk, hoor. Nou, dan... Dus je wordt letterlijk iedereen die jou uh, aan tafel bedient... Zowel uh, qua, qua drankjes als eet... Die begint spontaan te zingen. Die kunnen ongelooflijk goed zingen en die zingen dan van alles wat. Dus het was een stukje opera, het was een stukje gewoon een commerciële hit. Het was een stukje klassiek, het was een stukje... Ja, het was echt leuk. Nou, dat, dat rijmt toch niet? Wat? Hoezo niet? Dat klinkt verschrikkelijk... <laughs> het klinkt verschrikkelijk. Het schijnt dat precies zo'n restaurant staat ook voor de poorten van de hel. Dan ga je er eerst eten, dan gaat het personeel gaat zingen. Oh, en dan ook met collega's er zitten. Nou, het is, nee, dat lijkt me nou echt vreselijk. Nou ja, we hebben het hier een paar weken geleden ook al over gehad in het weekend. Ik vind het, ik vind het wel kwalijk dat jij er dan weer niet bij bent. Want ik zit weer zeven keer die avond te vertellen waar jij bent. Want het halve bedrijf komt naar mij toe. Ik uh, nou, je brom gelaten. Ja, maar jij bent ja. toch niet mij, of wel? Nee, ja, maar ik moet dan weer vertellen wij dat jij bent. Wij zijn toch niet allemaal... één entiteit, of wel? Nee, maar ja, wij zijn dus nou, dan wel vaak. dan vaard. zeg je toch, hou je grafmond. Dan moet je aan hem vragen. Ja, alsof Bas hier altijd met Adriaan is. Nee. nee. Ja. Nou goed. Uh, Danny ah ja, van het en... Nieuws. Uh, hoe was het uh, voor jou om daar te zijn? Ik was er niet. Waarom was jij er niet? Jij bent toch part of the team? Ja, een beetje een ingewikkeld verhaal... Uh... Danny Vos had geen uitnodiging. Iedereen was uitgenodigd tot de stagiaire en toe, maar Danny Vos niet van het nieuws. Nee, het nieuws was buitengesloten. Dat is niet waar. Annemarie Rozing van de Ochtendshow was er. Uh, Eefje van, uh, van Domien was er. Ja. En Danny van de Ochtend en van de Weekendshow die mocht er niet bij zijn. Nee, sommige mensen van het nieuws waren er niet bij. Dat hadden geen uitnodiging. Dat was wel een beetje pijnlijk. Ja, dat was wel een beetje ja, Ik vroeg me ook wel af, ja, waarom bespreken we dit ook live? Want het is, ja, ook als er mensen van het bedrijf zitten te luisteren. Maar ja, ja, we zijn er nu al begonnen. Ja, ik begin er niet over. Want die avond ook wel een beetje... Dat ik dacht, hoe kan dat nou? Ja, dat is wel een beetje raar eigenlijk. Ah ja, het maakt er helemaal niet uit. Ik kon ook helemaal niet. Ik had een hartstikke leuk feestje. Ja, en daarnaast, Danny, als je dit zo hoort... het personeel begint spontaan te zingen... terwijl je net je coach aan het snijden bent. Ja. Dat klinkt toch verschrikkelijk. Los daarvan is gewoon met het personeel op pad zijn... is wel heel leuk. Wij zitten altijd hier in het weekend... als er geen hond op kantoor is... Ik zit daar die avond zit ik lekker uh, te tafel met Wim van Helden en O'Barreveld en noem ze op. Kom, dat is leuk. Ja, die, dat... die spreek je niet dagelijks. Nee, dat is leuk. Nou, ik ja. zie jullie al een hele week. <lacht> <lacht> ja. ja. Nou, en om de sfeer lekker uh, ja. erin te houden. <lacht> die on this hill. Hé, hey, er komt bediening binnenlopen. Yeah. Gaan ze hem live doen? Nou, ik denk dat je dit nummer dan ook in datzelfde restaurant voor de poort van de hel hoort. je niet meer. Dar cause his words don't ever mean it, no they don't listen out to me There'll be a day I'll be more creative Stay! Dit is hartstikke mooi nummer. op je music En Hurricane, we hadden het net over het personeelsfeest wat uh, onlangs is geweest vanuit Q-Music. Heel veel gezellige mensen. Lekker aan de tafel geweest. Het was een leuke avond. Grote afwezigen, onze eigen Bram. Uh, nou, er zijn net wat woorden over uh, gevallen over het hele personeelsfeest. Sophie stuurt een bericht in de Q-App. Ik denk dat jullie nooit meer uitgenodigd worden voor personeelsfeesten na dit gesprek. <lacht> <lacht> nou, dat... Uh, <lacht> het bram <brandt> niet erg. <lacht> nee, kijk, ik vind alle collega's vind ik echt uh, super, hè. Ze zijn allemaal stuk voor stok lief. Maar in die end, ik heb een uh, vrije dag. Uh, dan wens ik ook gewoon lekker gewoon vrij te genieten. En niet met collega's aan tafel te zingen. Met de Q-Music app. En daar zijn ze weer hoor. Bram en Domien dansend in de Q Escape Room. Ik kan het echt niet meer zien. Ah, ja, wat een fantastisch leuke tijd. Ja, goede, goede deze hoor. Somber 12 tot 12 op Q-Music. En er staat ook hoog hè in de top 40. Wat is, Hij is het nummer 3 of 4 of zo? ta ta 5. 5. Ja. Ja, gewoon een goede plek. Het is ook al wel weer een, een tijd geleden dat hij uit is gekomen. Zeker. Zometeen doen we wie betaalt de schade. Kortom, heb je de afgelopen week een schade opgelopen? Wij kunnen hem eventueel voor je gaan vergoeden, zometeen. En Imagine Dragons komt er ook aan ja. deze. Je eerste salaris van het jaar is binnen. Tijd voor een toeslagencheck. Ben je meer gaan verdienen? Pas het aan. Minder gaan verdienen? Pas het aan.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 Voor reizigers. Nu bij New York Pizza. De Double doodagen. Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza. Je zak gaat uitgegeven aan die populaire feu, maar nu staat ook je rekening droog.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 lekker, hè? Dat zijn de prijsfavorieten van Albert Heijn. Topkwaliteit eigen merkproducten en altijd laag geprijsd. Zoals AHA Power all in one vaatwastabletten voor 2,35. Prijsfavorieten. Je herkent ze aan het blauwe duimpje. Hé, hey, psst. Sla die doos chocolaatjes toch lekker over? Probeer wat nieuws. Ga voor Valentois. EasyToys.nl Je denkt misschien, dynamische energie klinkt ingewikkeld. Maar dynamische energie van Powerpeers is vooral gemak. Want wij helpen je profiteren van de goedkopere momenten van de dag. Dus kom in beweging, iedereen kan dynamisch. Met de dynamische energie van Powerpeers. Iets nieuws proberen? Shop nu. EasyToys.nl 1 over half 2, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister... met een ongeval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Dat is allemaal bij Barneveld gebeurd. 9 kilometer en een uur vertraging. En op de A4 een file, daarna richting Amsterdam... bij de Nieuwmeer, 5 kilometer en een kwartier. En een uh, flit, nee, meerdere flitsers. Om te beginnen op de A6 richting Muidenberg bij 43.1... en op de A12 richting Utrecht staan ze bij 66.2. Your music, Tom en Bram. Met wie betaalt de schade? Eerst Samveld en Heesan. You with you.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 See Samveld en hey, Sam. Uh, Tom of Bram? Ja, Bram of Tom, hè? Goed, uh, we gaan uh, weer eens even kijken wat voor schades er uh, zijn uh, ja, gebeurd in het land. Uh, Tom, heb jij nog uh, schade? Uh, nee, is eigenlijk allemaal goed gegaan deze week. Er is weer een lampje kapot in de badkamer, dat oh, wel, achter nou, de spiegel. Ja, bedoel, ja maar... maar die heb ik op voorraad liggen, dus die moet ik alleen even vervangen. Oké. Okay. Kost me op dit moment geen geld. Nou, dat is mooi, maar misschien heb je wel een schade opgelopen wat je geld heeft gekost. Uh, nou, stel bijvoorbeeld, uh, je autospiegel is eraf gereden, zeg maar wat. Ja, of eerder vanmiddag hadden we iemand aan de telefoon die uh, liet een frituurpan op de grond flikkeren. En de frituurpan is stuk en de vloer zit onder het vet. Nou, dat soort schades... Heb je nou ook een schade opgelopen? Laat het even weten in de Q Music app. Zet er even bij wat het is, hoe het is gebeurd en welk prijskaartje er eraan hangt. Nou ja, boven de 100 euro gaan we niet vergoeden. Mm -hmm. Want ja, uh, de vraag is natuurlijk wie van ons gaat betalen Tom, jij of ik? Uh, dus nou, heb je een schade opgelopen? Onder de 100 euro, laat het weten via de Q Music app. En wie weet wordt die vergoed? Ik vind dit altijd zo dik. Dat begin van Believer van Imagine Dragons. Let op. Oi.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 On the same page Stop making me En man, I need... Okay, music. Er komt muziek aan van Avicii... en ook zometeen nog de alarmschijf van Sommier. Tom of Bram? Schade. Ja, Bram of Tom. Nou, laten we even kijken wat er allemaal binnenkomt voor Schades. Nou, hier toevallig Wilma, spiegel eraf gereden. Briefje onder Ruitenwisser met een niet-bestaand telefoonnummer. Ja, wat heb je daar nou weer aan? Wat een, dat, een vuile vieze... Dat je dan wel een briefje eronder doet, waarschijnlijk onder druk. Omdat mensen anders... Hè, ja, die gaan er wat van zeggen. Ja, en dan uh, zet je dus een vals telefoonnummer. Of wat? Nou, wat een valse actie. Berichtje van Danny tijdens het luisteren naar Q viel mijn rechteroortje rechte oortje mijn oor. Deze werd vervolgens voor mijn ogen overreden door een auto. Nog geen half jaar oud. 85 euro weg. Uh, Saskia zegt, mijn dochter is tijdens het reizen haar airtag verloren. Zou het een leuke verrassing vinden als ik die voor haar uh, zou, ja, weer zou kunnen krijgen. Kirsten stuurt een foto van de jas. Die is, uh... oh, dat is bij de oksel, die is helemaal uitgescheurd, joh. Die oh, moet oh, naar ja. de kleermaker, 47 euro. Kijk, Daphne, die zegt mijn moeder heeft haar Apple Watch. oh nee, mijn Apple Watch laten vallen. Scherm kapot, eigenlijk niet te maken. Dus een nieuwe kost ruim 200 euro. 40 euro bij Kelly. Een nieuw kentekenbewijs moeten aanvragen nadat ik hem was verloren. En Demi's melkopschuimer is kapot gegaan. Dat is natuurlijk uh, zeer spijtig. Anouk, goedemiddag, met Tom en Bram. Goedemiddag, met Anouk. Laten we beginnen bij je weekend. Heb je leuke plannen? <laughs> uh, aankomend weekend. Ja, toevallig hebben wij uh, vanavond een Hollandfeestje feestje in de oude bioscoop. Kijk, ah. nou dat is in ieder geval heel erg leuk. Ja. En uh, wat, wat kunnen we daarvan uh, verwachten? Van het feestje? Ik heb geen idee. Het was de, ja, de bioscoop bij ons in het dorp die gaat uh, dicht. Dus ze willen eruit met een knallers. Dus ze hebben okay. ze uh, allerlei feestjes georganiseerd, zo dus vlak voor de ook afbreken daar. Ja, helemaal. <laughs> ja, dat is wel leuk. Ga je ook naar huis met een bioscoopstoel. <laughs> nou, ja, wie weet. <laughs> ja, een mooie beamer. Ja, ja dus, ik heb geen idee wat er nog staat. Misschien staat er inderdaad nog wel iets leuks tussen. Nou, wat, wat superleuk. Maar goed, niet ja. alles is leuk, want je hebt ook een schade opgelopen. hè? Vertel. Ja, vorig weekend. Uh, oh. <laughs> uh, vorig weekend hebben we. Ja, we hebben met vriendinnen uh, ja, Sinterbitjes gevierd. Ja, Sinterbitjes? Uh, gevierd? Ja, ja dat is ons uh, verkopt, Sinterklaasfeest. Dat doen we dan niet uh, rond Sinterklaas en Kerst, maar dan vinden we het leuk om uh, in januari nog even samen te vieren. Ah, wat leuk! Eh, gewoon even ja, met, was... met een hoe hoe groot de groep is die? Ja, we waren met twaalf man. Oh, nou, okay. dames dus. en, en hoe ziet zo'n Sinterbitjesfeest eruit? Ja, dan, koop, dan ja, het is gewoon loodjes trekken eigenlijk, dus dan kopen we cadeautjes voor elkaar, dan uh, maken we een gedicht en dan uh, komt er nog eens uh, ja, wat, wat drank in het spel, oh ja. zeg maar. Heel leuk, ja tot zover alleen maar leuk, maar uh, ja, wat is dan die schade? Ja, later op de avond stonden we met z'n allen rond uh, de staantafel. En ik weet niet precies wat er gebeurde, maar iemand trapte in uh, de, de staantafel, Dat poot eronder uit. Het ja. kantelde het hele, de, het hele blad, zeg maar. Dus alles ging over de grond wat oh. op, de, op die staantafel stond. En, en wat, wat stond erop? Het zal vast geen, er ja. geen bakje nootjes zijn geweest. Ja, die stond er ook. Maar ook uh, ja, veel wijnglazen, waterglazen. Er stonden ook nog champagneglazen tussen. Dus, dus echt, uh, ja, alles was uh, over. En 10.000 stukjes, ja. ja. De volgende ochtend zijn kinderen nog in het verhaal. Ik dacht, oh ja, we hebben toch niet goed genoeg geweest. Oi, ja. Maar uh, ja, dus dat was de, de schade. Oei, en wat, en wat is het uh, op papier, de schade? Ja, ik denk het, uh, rond 75 euro hadden we zo maar okay. geschat. Nou, we kunnen ja. in ieder geval zeggen, Anouk... ja, ondanks die pech, uh, we gaan sowieso die uh. schade vergoeden. Dus ja. dat is fijn. De vraag nou, dat is heel fijn. Is alleen, moet jij een tikje sturen naar Tom of naar Bram? We hebben ja. onze producer Tijn, die komt ook uit diep donker Brabant. Ja, hallo. Maar echt okay, diep, hallo. Diep, diep donker Brabant, hè, De Tijn? Ja, ja Helmond, als oh, dat zo Helmond. Oh, Helmond. Nou ja, hij ja, is vlakbij. Ja, is ja, ook man. niet erg, Tijn. Nee, nee, het kan het kan ik, nog, ik kan er niks aan doen. Nee, nee. nee. Het is, ja, maar goed. anders kwam je er niet vandaan, hè? Nee, en Helmond is ook mooi wonen, toch? Oh, absoluut. Oh, ik raad het iedereen aan ja Nou, dat ja, nou, gaan we niet doen. <nus> uh, <Tijn. fie> jij hebt uh, twee pinpassen. één van mij, één van Tom. Jij ja, mag yep. gaan hem grabbelen, of zoals jij in Brabant zegt. Grabbelen? Inderdaad. <grij> een grote ja, grabbelton. verstaat het gewoon, hè? Nee, zeker. Ja, precies. Ik heb jullie pinpas in ja, mag een in de helemaal grote, grote grabbelton voor me. En ik ga er blind <nus m 'n nus> in uitpakken. En de pinpas die ik daaruit pak, dat is die van... Hij is van Tom. Ah! Oh. Dankjewel, Tom. Ja, alsjeblieft, Anouk, dat sowieso. Ik had het niet verwacht. Na de woorden van Bram dacht ik, het zal wel weer een Bram worden. Maar ja willekeurig. wil uh, ik, uh, ik wil uh, het uh, echt een uh, onafhankelijk jurylid. hè Ja, vier maart. Uh, Anouk, geregeld, 75 euro voor jou. Koop er wel mooie nieuwe wijnglazen en champagneglazen ja, voor. Doen. En uh, op naar uh, Sinterbitches 2026 dan maar, hè. Ja, 27 dan hè, want dat doen we altijd net een jaar oké Ja, oké. Okay, ja, ja. ja, dat was een gevatte opmerking geweest, maar helaas, ja het al niet goed. Uh, Anouk, een hele fijne zaterdag. Ja, yes, dankjewel, hetzelfde. Doei, doei. Ik mag jou niet vandaag. Ik weet niet wat het is. Nou, maar dit is wel even lekkere ja. muziek. A feeling, yeah. yeah. for the dawn. Het Dark Before the Dawn. Het is bijna twee uur. Het nieuws komt eraan met onze... Danny, Danny ...staatsomroeper. Danny, Danny Hij wordt nog eens een krant. Danny, Danny De minister van propaganda. Danny, Danny <laughs> ja, toch wel verrassend nieuws. Uh, welke bekende voetballer met meer dan 100 wedstrijden voor Oranje... ...gaat na jaren van pensioen opeens weer voetballen? Nou, alvast een hint... We kennen hem allemaal. Leuk? Ik ben benieuwd. Ja? Ook zo meteen muziek van Taylor Swift. Ga je in 2026 veel de weg op? Let dan even goed op.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 Durf jij het aan? Het zijn Apple Days bij Mediamarkt. Verwend jezelf met producten van Apple uit je dromen, nu voor Mediamarkt prijzen. Inruilen is verdienen. Rouw je oude toestel in en krijg je.